Ik pak dan even een Deze serie van UB40 werd het 8 over 2. De Zandvoort, een hele middag en welkom bij Zandvoort op zaterdag. We zitten er weer in de studio aan de Tolweg 10 En wie zijn wij? Nou, dat ben ik zelf en Albert-Jan. Uh, goedemiddag albert, Jan. albert Jan, fijn dat je er weer bent. Ja, go <laughs> Goedemiddag Rob. Uh, goedemiddag luisteraars en kijkers. Op deze zonnige zaterdagmiddag... Ja, volgens mij hadden ze dat niet gezegd hè, over het weer. Nee, dus... Dat is zo mooi zou gaan worden. Nee, het zal ongetwijfeld ergens in Nederland regenen... maar hier is het absoluut zonneschijn. Lekker fris, maar wel veel zon. Ja, weer om drie uur lang live vanaf de Tolweg 10a Zandvoort op zaterdag. Ja, eh, vol programma weer van alles wat... terwijl wij hier zitten radio te maken. Wordt er momenteel op het circuit Zandvoort druk gereest... tijdens de titelstrijd bij de Final Four. Het is de laatste afsluitende de race van het winterkampioenschap. En de race is om 12 uur begonnen en duurt tot vier uur. Dus over een niet al te lange tijd gaan we live schakelen... met onze verslaggever ter plaatse Willem van Densen. En die zal om tien over half drie... het eerste sfeerverslag live vanaf het circuit verzorgen. Wat gaan we allemaal nog meer doen? Nog heel veel meer. Uh, uh, ik kan me nog herinneren dat de burgemeester op, op een gegeven moment zei... over dat uh, verhaal van uh, komt de Formule 1 nou wel of niet naar Zandvoort. Mm -hmm. En uh, toen had hij een hele diplomatieke antwoord van... een broedende kip moet je niet storen... maar die is aan menige politieke partij voorbij gegaan. Uh, heb ik inmiddels het indruk gekregen. Want uh, afgelopen week uh, was het uh, D66 die een, een inloopavond organiseerde... en ook CDA heeft inmiddels een duit in het zakje gedaan... Maar daarover meer in het tweede deel van het eerste uur van Zandvoort op zaterdag. Het tweede uur, uh, ja, uh, een nieuw boek uh, is er uh, uit uh, over de coureur Wim Loos. En uh, onze, uh, onze ex-collega Rob Petersen en ex-speaker van het circuit Zandvoort heeft uh, samen met een schrijver uh, dat boek uh, samengesteld. En dan gaan we eens eventjes kijken hoe dat allemaal tot stand is gekomen. Dat in het tweede uur. Natuurlijk ook de vaste items, de evenementenagenda rond de klok van half vier. Blijft het weer zo? Wordt het beter? Wordt het minder? U hoort het rond de klok van half drie tijdens uh, het weerbericht. Dier van de week, die luistert naar de naam Angel. En dat is om half vijf aan de beurt. Gedicht van de week, ik heb er weer een paar voor je liggen. En uh, jij, mag, uh, jij mag degene uh, die het wordt uitzoeken. Dus dat blijft nog even spannend. Dus liefhebbers van het gedicht van de week, blijven, houden we nog even in spanning tot kwart voor vijf. Verder natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. Het laatste uur krijgen we pit report. Dan kijken we even terug uh, op de twee weken testen van de Formule 1 in Barcelona. Hoe zijn ze eraan begonnen en hoe zijn de teams eruit gekomen. Uh, wellicht nog een stukje sport kort. Er is geen voetbal vandaag. Nee. Dus vandaar alle tijd om uh, ons weer te gaan richten op het racen en al het nieuws rond het circuit Zandvoort. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. Dankjewel, Albert-Jan. En anders uh, ga je gewoon even naar het station, want daar is ook het een en ander te doen. Uh, tjuut, ja, tjuut. hij komt aan, hè? Ah, ja, ja, ja, ja, Sinterklaas komt. Uh, um, uh, vandaag komt namelijk de Mat64 uh, van de NS naar Zandvoort. De trein heeft tot met 2016 dienst gedaan als stoptrein en wordt ook wel de Apenkop genoemd. De trein uh, moet worden gedriehoekt omgedraaid voor de tentoonstelling. Uh, Tienertour, het spoorwegmuseum, maakt van de gelegenheid gebruik om een uh, conditierit te maken. Kilometers maken om in de vorm te blijven. De route is van Utrecht via Soest, Hilversum, Amsterdam, Zandam en Haarlem. En van Haarlem hiernaar naar Zandvoort en terug naar Haarlem. Van Haarlem, beefwijk Alkmaar naar Schagen. Retour naar Schagen uh, en dan naar Utrecht via Zandam, Amsterdam, weesp Bussum, Hilversum en Utrecht. Malibaan, kan u het nog volgen? Maar als u nu naar het station toe gaat hier in Zandvoort... Uh, want kan u de mat, de mat 64 live binnen zien komen... want zijn aankomsttijd is 14.20 uur. En hij zal om 14.39 uur weer vertrekken uit Zandvoort. Dus wie de Mat 64 nog even wil zien... hup, ren, spoed u naar het station. Zo is het, de Mat 64. Hij komt zo dadelijk aan hier op het station van Zandvoort. Zo rond 10 voor half drie. En dan blijft hij 19 minuten op zijn plekje staan.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 om deze weer eens terug door te de plaats van Willem Duin. En ik neem de eerste trein naar Zandvoort. En ook dat zal vast en zeker de Mat64 geweest zijn. In ieder geval tot 2016. Let me tell you how it I looking for someone Now I was never a believer. Op de zaterdagmiddag en de maandagmiddag bij CFN. Je de singer Polaroids, Janice Blue en Lion Payne. En waarschijnlijk staat hij vanavond ook weer genoteerd als je op de zaterdag luistert. In de year tussen 7 en 9 uur. 18 over 2, het is tijd voor het nieuws in het kort. De bekende zanger Walter Kroes was afgelopen woensdag op bezoek bij Nieuw Unicum voor opnames van Heel Holland Zorgt. Heel Holland Zorgt is het tv-programma van SBS6... waarin bekende Nederlanders uit hun comfortzone worden gehaald... en volledig meedraaien in een zorg- of welzijnsorganisatie. Zo hopen zij de wereld van zorg en welzijn... op een toegankelijke en realistische manier te kunnen laten zien. Heel Holland Zorgt is de aftrap van de week van de zorg en welzijn... van 11 tot en met 16 maart... Honderden zorg- en welzijnsorganisaties openen tijdens die week hun deuren om aan Nederland te laten zien hoe het er de werkvloer aan toe gaat en welke kansen er liggen. In een mooie reportage is te zien hoe bijzonder het werk in de zorg is en hoe ook komt duidelijk de MS expertise van Nieuw Unicum naar voren. Het resultaat is op zaterdag 16 maart te bekijken om half vijf bij de SBS6. Op 16 maart bij SBS6 om half vijf. De Intertoys winkel in de Haltestraat blijft ondanks het faillissement voorlopig nog open. Dat heeft de voorlichter van het concern laten weten. Hoe lang hangt af van de ontwikkelingen met mogelijke kopers die in Intertoys zijn geïnteresseerd? Tot na de orde, eh, nieuws van het hoofdkantoor blij komt: blijft de Zandvoortse Intertoys open en is al het speelgoed nog gewoon te koop. Alleen cadeaubonnen zijn niet meer geldig. Vanaf gisteren, 1 maart, geldt het zomertarief voor parkeren in Zandvoort. Kijk voor alle informatie over de parkeertarieven op zandvoort.parkeerservice.nl Zandvoort.parkeerservice.nl Ook vindt u daar speciale tarieven. De tarieven van op, op straat parkeren, het gebruik en maken van de parkeergarage in het, in het louis Carré en parkeerterrein De Zuid, gaan weer omhoog tot november. Ja, je betaalde 50 cent per uh, uur in, uh, in de winter... Ja. en dat wordt nu 2,50 euro per uur. En wat betekent dat als je naar Zandvoort wil komen? Gaan met de trein. Dat bedoel ik. Het wordt een dure hobby. <kijf> maar goed, aan de andere kant plan je het in. Dus in ieder geval de trieven zijn weer omhoog. En op woensdag 6 maart zal door de politiebasisteam Kennemerland kust in onze regio een bromfietscontrole worden gehouden... In eerste instantie wordt er bij een aantal middelbare scholen langs gegaan. In de middag zal de politie ergens in het werkgebied gaan staan. Je mag dan uh, je brom of snorfiets komen laten testen, zonder dat daar consequenties aan zitten. Geen bekeuring, geen wok uh, en geen wokmelding. Op de dag zelf, woensdag 6 maart, zal de politie nog laten weten waar ze staan. Ze houden je op de hoogte. Nou, en dat is een aangekondigd, aangekondigde politiecontrole. Ja, en die reacties hier die we erop kregen op uh, Facebook... nou, vertel. wel uh, begrijpelijk, van ja, ik ben helemaal gek. Ik ga naar die uh, keuring toe. Precies <lacht> ze me de volgende keer rijden. Denk ik oh ja, die reed uh, 65 <lacht> in plaats van uh, 50. Die zullen we eens even aan de kant gaan zetten, dus... Maar ja, in ieder geval een goed initiatief van de politie. Dus je kan gratis je bromfiets laten keuren. Of hij te hard gaat of niet. Of dat je legaal rijdt. Dat is op woensdag 6 maart aanstaande. Het nieuws in het kort is ook na te lezen op onze CFM app. En mocht je hem nog niet hebben, download hem dan nu in de Play Store, App Store of Windows Store. Zoek even onder ZFM Salvoort. En je blijft op de hoogte van de laatste nieuwtjes. zaterdagmiddag en maandagmiddag bij CFM. Twee hits op een rij. Als eerste Survivor en The Eye of the Tiger. Gevolgd door deze echte klassieke... Ja, wie zong dat plaatje ook alweer? Nou, ik zal het uh, verklappen. Dat is uh, Simply Reds en A New Flame. De het is uh, bijna half drie. Het zonnetje schijnt lekkerder in Zandvoorts. Maar blijft dat ook zo? Nou ja, dit is het weerbericht wat ik vanmorgen uitprint. Hè. Regen, ja. regen, regen. <laughs> het ging niet helemaal goed. Nee, maar dat is inmiddels allemaal weer, uh, weer rechtgetrokken. Het is op deze zaterdag bewolkt. Bewolkt. Uh, en uit die bewolking kan wat lichte regen of motregen vallen. Dat was vanmorgen. De zuidwestenwind draait naar zuidwest en neemt in kracht toe... en de temperatuur stijgt naar 11 graden. Vanavond en de komende nacht is het bewolkt en vannacht gaat het regenen. Ja, ik kan er ook niks aan doen. De temperatuur daalt naar een graad of 8... en dan waait een vrij krachtige en zeer zeekrachtige tot harde zuidwestenwind... Morgen is het bewolkt en regenachtig. De aanvankelijk afgenomen zuidwestenwind neemt in kracht toe en de temperatuur stijgt naar een graad of 12. Na het weekend blijft het uh, uitermate wilsvallig met dagelijks kans op regen of een enkele bui en ook regelmatig veel wind. De temperatuur stijgt naar een, uh, temperaturen stijgen die dagen naar een graad of 8 à 9. Al dus Rico Schreuder. Oké, okay, nou in ieder geval genieten we vandaag nog van een uh, <laughs> lekker zonnetje Albert Young. Dankjewel voor het weer. Het weer is ook naar te lezen op ricanweer.nl. Of kijk ook eens op meteopagina.nl. Dat was het weer. En ik wou bijna zeggen, of kijk gewoon even naar buiten. Dan weet je ook hoe het weer is uh, op dit moment in Zandvoort. Hier is Maroon 5 en Cardi B. Spent 24 hours, I need more hours with you You spent the weekend getting even, ooh We spent the late nights making things right between us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 En we mogen het dit weekend zeggen, Albert-Jan... wij zijn 24 uur per dag radio vanuit het Scharregat. Ja, oh ja zo heet uh, Zandvoort uh, tijdens uh, de carnavalperiode. Scharregat, jawel, en de scharre koppen die uh, hier uh, vandaan uh, kwamen. You're the girls like you. Cardi B en uh, Maroon 5. Ja, zodra, gaan we nog wel een carnavalsplaatje voor je draaien. Daarvoor kan je gewoon blijven luisteren naar de radio. Maar eerst onder weer deze van Lips Inc. Speciale cd-serie heette de Dance Classics. En ook deze platen kon je daarop uh, terugvinden. Yo, de Lipsink en The Funky Town. CFM Race Radio, Pit Report. Report. Ja, en voor de eerste maal vanmiddag bij Salvoort op zaterdag gaan we schakelen met Circuit. Willem van deze is daar bij de Final Four. Goedemiddag Willem. Ja, goedemiddag vanaf uh, circuit zo. ...waar we inderdaad bezig zijn... ...met de final voor uh, ...de laatste race van het... Uh, ...winterkampioenschap... Uh, kampioenschap uh, wat... Ja, al jaren en dag gehouderingerd wordt ...in zoveel... Uh, ...op de spie, uh, s winters gedurende... ...winterperiode... Uh, ...een final-for... Uh, ...waar vandaag ook uh, uiteraard... ...het kampioenschap uh, beslist... worden, het kampioenschap... Uh, ...ja, wat, als ik het zo bekijk... ...met de stand in de wedstrijd op dit moment... Wat het ook wel uh, de kant op zal gaan van uh, Niels Langeveld. Niels Langeveld, uh, die rijdt uh, samen met Paul Harkema, Ze doen dat in een Porsche uh, van uh, Speedlover uh, uh, racing. Ja, ze luiden op dit moment ook de wedstrijd. Heeft een voorsprong van twee ronden op de uh, nummer twee in de race. En dat is uh, de teamgenoten uh, van Langeveld en Harkema, Die rijden ook een Porsche. Dat zijn uh, Ramon, Vos. En Kevin Stelvan, uh, kijken we even naar die uh, compied Een Deze ingewikkelde regenprocedure is dat. per uh, de visie waarin gereden wordt uh, als hanker zijn natuurlijk twee lijntjes. Ik ben de punten goed gekend. Maar de grootste concurrenten van uh, Langeveld daarin, dat is de e uh, van uh, Dennis de Borst, uh, de directeur van uh, Febo, die reed uh, uiteraard uh, met Febo, Racing Team, met de CEA, de deed dat samen met uh, Lorenzo Quarie. Uh, die zijn uitgevallen en uh, daarmee uh, de kans uh, op een co uh, voor deze equipe uh, verloren gegaan. Oké, okay, ja die Lorenzo, dat is toch de zoon van? Die uh, andere van het, Riet? Eh, dat klopt, uh, is de zoon van uh, Tim van Riet, uh, Lorenzo van Riet, uh, ook actief de afgelopen seizoen in de nieuwe holven Fiesta Cup. Gaat het uh, dit seizoen ook doen. En, uh, ja, we gaan afwachten wat dat hem uh, gaat brengen. Als hij het uh, instinct heeft van zijn vader, uh, dan zou ik kunnen uh, gaan voor uh, overwinning uh, in die kut. Ja, want zijn vader uh, kan behoorlijk racen inderdaad. Dus uh, dat, uh, dat dus komt, het, uh, helemaal, ja, komt helemaal renault goed aan. ik geweest in de renault uh, raceklassen. ook nog eens uh, een avontuur gehad in uh, Parijs-Dakar. Uh, en ja, zo'n kostje uh, van hem over. Helemaal goed, nou, de race is uh, vandaag om uh, 12 uur gestart. Zijn er nog uh, bijzondere dingen gebeurd uh, tijdens het uh, eerste gedeelte van de race? Nee, uh, we hebben een kleine uh, crash pink gehad van een van de voorzitters. Maar voor de rest, uh, ja, kachel op het uh, spul uh, lekker door. We zijn nu ruim 2,5 uur al bezig en uh, de teller staat al op ruim 80 ronden. Oké, okay, en hoe gaat het met, uh, met de wissel van uh, zeg maar de coureurs? Wanneer uh, moeten ze wisselen? Nou ja, de coureurs, uh, over het algemeen zijn twee rijders uh, per uh, auto. Ja, die wisselen ongeveer na een uur. Er is een maximale reistijd van twee uh, uur en twintig minuten, wat een rijder uh, mag rijden. Dus ze zijn sowieso verplicht om uh, te wisselen van rijden. En wat ook nodig is uh, om een pitstop te houden, is uiteraard uh, brandstof... Uh, Koerdauto, die is niet te rijden. Koerdaan hele race. Ja, is er een auto die uh, zeg maar één coureur heeft? Uh, ik heb dat zo gauw nog niet gezien en dat is ook niet uh, want er is een maximale race tijd dat die je per coureur uh, mag rijden en er is geen uur. Okay, dus dat is 15 uur. Oké, dus dat gaat gewoon niet door dan. Nee, die vliegtuig uh, gaat niet op. Heel goed. Ja, dan gaan we hebben uh, een leider in de race, uh, Niels Langeveld. De, eerder deze week uh, goed nieuws. Uh, voor nieuws uh, Langeveld. Hij heeft namelijk een uh, contract tegen bij Audi als fabrieksrijder. Uh, en gaat dit seizoen voor de Audi rijden in de WTCR. Het is een wereldkampioenschap uh, tourwagens. Uh, waarover zulke... Toen Coronella mee gaat doen, die gaat dat doen in de c En de derde Nederlandse deelnemer daarin wordt een katje van brief bij een week, maar in het brede CS gaat de zijn voor Ruyontaal. Oké, okay, oké, okay. oké. Nou Willem, we weten even voldoende voor uh, dit moment. Jij blijft uh, de race uh, voor ons volgen. Dat ga ik zeker doen. Ja. Helemaal goed. Dankjewel Willem voor dit moment okay. vanaf het circuit in Zalvoort. En hier is Crash. Zingen uit 1988 weer eens uh, te draaien Ja, dat is een hele tijd geleden alweer Dat het een uh, hit was Een uh, redelijk hit Nummer 7 hoogste positie In de top 40 De single van Crush En The House Arrest Ja, ik word er wel vrolijk van Van uh, dat soort muziek Vanmorgen hadden wij Goedemorgen voor tussen 10 en 12 En een van de gasten was uh, Bas Lemmers De eigenaar van discotheek Chin Chin Want uh, daar was nog wat een en ander over te doen Albert Jan ja, dat allemaal, heeft allemaal met, met de oud en nieuw uh, te maken... en de sanctie die de burgemeester daarop uh, heeft opgelegd... aan uh, de discotheek Chin Chin. En uh, nou, van de chinky, Chin Chin... Uh, duidelijk verhaal van de, de sanctie... het uh, allemaal toegelicht, maar ook Bas Lemmens... hoor en wederhoor... Uh, die heeft zijn verhaal daarnaast gelegd... en er zitten natuurlijk daar, uh, expliciete verschillen in. En ook de Koninklijke Horeca Nederland... Uh, uh, schaart zich achter het standpunt uh, van... Uh, Bas Lemmens. De regiomanager van Koninklijke Horeca Nederland, Ivo Berkhoff... heeft het reguliere centrumoverleg met de gemeente, handhavers, bewoners... en ondernemers voorlopig opgeschort. De belangenorganisatie is het niet eens met de sanctie... die burgemeester Niek Meijer, discotheek Chin Chin heeft opgelegd... naar aanleiding van de ongeregeldheden... die in de nieuwjaarsnacht van In de Haltestraat waren uitgebroken. Berkhoff heeft het besluit om het, uh, om het overleg voorlopig op te schorten... aan de burgemeester medegedeeld. Als er één horecabedrijf is in Zandvoort... dat negen van de tien keren aanwezig is geweest bij de overleggen... is het de Chin Chin. Zij hebben zich altijd constructief opgesteld... wetende dat zij van doen hebben... met de meest risicovolle leeftijdsgroep... in het uitgaansleven van Zandvoort. Lemmens heeft er in de voortraject alles aan gedaan... om te laten zien dat hij van goede wil is. De manager van Koninklijke Horeca Nederland vindt de toon van de brief waarin de sanctie wordt medegedeeld... in het geheel niet aansluiten bij het constructieve overleg... dat periodiek gevoerd wordt. De brief doet wat mij betreft geen recht aan deze investeringen... samenwerking en verantwoordelijkheden van de verschillende partijen. Het lijkt alsof hij nul, uh, nul krediet heeft opgebouwd. Dat kan toch niet waar zijn? Ik zou daarom graag een beroep doen op uw gezonde verstand... en de zienswijze van Lemmens zeer serieus te nemen... En vraag u dan om de uitstekende basis... die er tussen de drie partijen is mee te wegen in het schrijven. Dat schrijft uh, heer Berkhoff aan de burgemeester. De opgelegde sanctie is inmiddels vorige week ten uitvoer gebracht. Maar Lemmens krijgt hiermee duidelijke steun... ook vanuit de hoek van Koninklijke Horeca Nederland. Dankjewel, Albertjan. wel, Ja, en Bas is er ook uh, heel duidelijk over. Hij vindt de overleg heel erg belangrijk en wil daar ook mee doorgaan. Maar hij verwacht eigenlijk wel, nou, althans, dat begreep ik vanmorgen uit het uh, interview... een soortement van excuus van de burgemeester uit Salford. En hier is de zingel van Delegation en Where is the Love.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 Daar in uh, Zandvoort de groep Timeless op met deze single. Ja, ergens op het uh, Kerk, uh, Kerkplein was dat, op een uh, uitgaansgelegenheid. Where is the love? Maar dit was het origineel uit de jaren zeventig van diezelfde single. Je hoorde Delegation en Where is the love? Nou, er is heel veel te doen rondom de Formule 1, wel of niet, op Zandvoort. Ja, en ik vind het... Uh, ik bedoel, het moet me toch even van het hart dat ik het allemaal ongelooflijk prematuur vind. Uh, wat er nu in de politiek, uh, politiek, provinciale politiek alweer weer begint... over, uh, over uh, het uh, wel of niet doorgaan van de Formule 1 op uh, Zandvoort... terwijl de sluitingsdatum is 31 maart. Daar, dan weten we meer, dus 1 of 2 april weten we meer. En uh, zoals ik al zei in de aankondiging van het begin van het programma... Uh, eerder sprak de burgemeester van Zandvoort zich ook uit over... Van, nou, een broedende kip moet je niet storen. Nou, dat lijkt me een duidelijke tip... Uh, de eerste die zich daar niet aan hield uh, op provinciaal gebied was D66. Die begonnen gelijk een uh, inloopavond uh, te organiseren in afgelopen week. Uh, om, over, om alle argumenten aan te horen van de voors en de tegens. Wel of niet, Formule 1. Nou, u kunt uh, op de, de site van uh, Noord-Holland dat filmpje terugluisteren... wat de reacties daarop waren. En het, zijn, het, zijn niet dezelfde, het zijn dezelfde reacties die ook bij Sail Amsterdam horen. Of bij uh, wat hadden we die, die, die muziekfestivals op het strand. Dus daar lijkt het allemaal op. Alleen nu gaat het over de Formule 1. Dus de tweede uh, politieke partij die dus zich daarover uit wenst te, te spreken... Uh, was het C de CDA in Noord-Holland. Het lijkt trouwens wel dat de Formule 1 in Zandvoort... Een, een, een rol gaat spelen in de provinciale verkiezingen. Bent u voor of tegen de Formule 1? Nou, waarschijnlijk wel. Uh, dus uh, ik hoop dat, uh, dat de, de wijsheid uh, de boventoon gaat vieren. En dat uh, we gewoon 31 mei af, maart afwachten en uh, kijken hoe de vork dan in de steel zit. Maar goed, het CDA heeft uh, inmiddels ook een uh, duitje in het, zak, in het zakje gedaan. Het CDA Noord-Holland zei eerder geen geld te willen uitgeven... om de Formule 1-races naar Zandvoort te halen. Nu, tijdens de verkiezingscampagne, zegt het CDA voor de komst van de Grand Prix te zijn... Het ja, lijkt ons fantastisch als de Grand Prix weer terugkomt naar Zandvoort. Zo'n fantastische circuit met zo'n geweldige historie. Heel veel mensen in Nederland zijn fan van de Formule 1. We hebben hier een prachtig gebied, dus wij willen de Formule 1 heel graag terug. Maar is dat wel zo? Want gedeputeerde Statenlid Jaabond, Bond, ook van het CDA, zegt nog steeds geen euro uit te willen geven om de Grand Prix naar Zandvoort te halen. Wij gaan niet rechtstreeks miljoenen geven aan de organisatie om de Formule 1 hier naartoe te halen en dat is ook het standpunt van het CDA. Maar waar staat het CDA? Nou, Zijn jullie er nou voor, maar willen jullie er niet voor betalen of zijn jullie er ook voor en willen jullie er ook voor betalen? Wij zijn er heel erg voor. Uh, de provinciale begroting is beperkt. Maar wij willen vooral de kosten die te uh, komen kijken met het bereikbaar maken van het circuit. Daar zien wij echt een rol voor de provincie en die ervaring hebben we ook. We doen dat bijvoorbeeld bij andere grote evenementen zoals en Om Hoeveel geld gaat het dan wat jullie bereid zijn om uh, bij te dragen. Ja, als je eens kijkt naar sale, dan geven wij zo rond de 7 ton naar 1 miljoen euro uit. En ik denk ook dat dat kosten zijn waar dit gebied ook op de lange termijn van kan profiteren. Ja, maar dat is dan in de fase dat het gelukt is, dat het de organisatie gelukt is om de Formule 1 hier naar Zandvoort te halen. Ik snap de kiezer nu wel hoe het CDA erin staat. Bent u nou voor die komst van de Grand Prix of toch niet? Nee, wij zijn voor de komst van de Formule 1. Dat is trouwens ook het standpunt van het college. U wil alleen niet bijdragen? Nee. En, maar als het lukt om dat private geld bij elkaar te krijgen en om het hier naartoe te halen, dan zitten er ook heel veel voordelen in voor de provincie Noord-Holland. En dan vind ik dat je moet je ondersteunen, zeker met zo'n verkeersplan. En als die Formule 1 hier dan is, komt hij dan kijken? Ja, dat, dat, dat, dat denk ik wel. Het is natuurlijk dan wel een sensatie om erbij te zijn als het me gaat lukken om een kaartje te krijgen, want, ja. uh, want er is heel veel animo voor. Nou, dank uh, aan de collega's van uh, NH Nieuws, onze mediapartner, uh, voor het interview. Nou, willen ze nou wel of geen uh, geld uh, bijdragen? Snap jij hem nog, Albert-Jan? Nou, de essentie... Ik bedoel, ik wil me niet in de discussie mengen... want ik heb daar een uitgesproken mening over. Maar wat ze zeggen, kijk, je hebt bijvoorbeeld Sail Amsterdam. Ja? Dat werd ook aangehaald door, uh, door een van de heren. Dat is een gigantisch groot evenement. Het bestrijkt meerdere gemeentes... Uh, en daar, ze, daar, daar, daar doen ze dus wel een bijdrage vanuit de provincie. Maar dat, dat zegt hij ook van... Als, eerst moet het er komen en als het er komt... dan willen we wel uh, meehelpen of meedenken. Oké, okay, nou, 31 maart ja. weten we meer. Uh, Kijken we welke, welke politieke partij. We hebben nou D66 gehad, we hebben nu het CDA gehad. Ik ben benieuwd wanneer de volgende partijen zich erin uh, gaan mengen. We wachten eraf, wij gaan op naar het I nieuws